Raymond Serre met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn veel meer mensen met een alcoholvergiftiging... op de eerste hulp binnengebracht dan het jaar ervoor. In 2015 waren dat er 6100, 800 meer dan het jaar ervoor...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 Zin in zandvoort, zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Zie Met nu Alternative FM.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 Never gonna see That I've got tears Bye. stand till my heart believes in what you chose Ja, je moet af en toe ook eens een keer even, gewoon even denken om jezelf. En niet alleen denken om jezelf, maar ook om iemand anders. Uh, want uh, ja, uh, vorige week, uh, iets meer dan een week geleden... Uh, kroop ik uit iemand, tenminste 50 jaar terug in de tijd dan wel te verstaan... kroop ik uit iemand. En uh, dit is een nummer waar die iemand uh, dierbare herinneringen aan heeft. En ja, dat is ook eigenlijk bedoeld om... Waar je ook bent om in ieder geval een hart onder de riem te steken. En die mensen die uh, nu een beetje mijn Facebookpagina in de gaten houden... die weten precies uh, een beetje in welke richting uh, ik het uh, zoek. En uh, het is een beetje cryptisch omschreven... maar ik ga daar natuurlijk ook niet de mensen thuis veel te veel lastig mee vallen. Het waren de Beach Boys met Tears in the Morning. En dat nummer dat is uitgebracht in 1969, als ik het wel heb. Degene die het... Beter weet is Bart van der Meer, maar ja, dat was ook de enige die het een beetje begreep uh, van die posting die ik op Facebook heeft, uh, heb gedaan. En uh, dat, uh, ja, dat is uh, de verklaring uh, achter uh, dit uh, nummer uh, Tears in the Morning. En uh, we beginnen dus uh, gewoon even wat, uh, wat anders dan normaal. Er zitten nog, uh, nog twee nummers uh, in uh, deze uitzending verstopt die iets met die persoon te maken hebben. En ik blijf gewoon lekker in... Nevelen praten. Want je komt er vanzelf wel achter wie dat allemaal is. En uh, dat uh, is dan ook uh, precies de bedoeling ook. Zeven minuten over acht. Welkom bij deze alternatieve FM. Geen Marcus van Dam, die is aan het hackathonnen. Dat, uh, dat, dat hoort erbij. Dat is nou eenmaal het lot van een ICT-man. En daar uh, moet ik uh, ook nog eventjes uh, natuurlijk Thomas de Jong... met Jong ZFM Zandvoort nog bedanken voor de afgelopen twee uur. Want ja... Joer, doet het natuurlijk ook uh, niet uh, voor niks. Hij uh, ja, probeert natuurlijk wel uh, de boel voor enige lering en vermaak... Uh, thuis uh, het nodige te doen door die muziek de in te slingen. En als je dat niet kan horen, kan je het altijd nog online beluisteren... via de stream van ZFM, ZFMZandvoort.nl en ik geloof ook nog ZFMstream.live.nl. Maar dat uh, laat ik dan graag voor de mensen thuis. Nou, we zitten, als het goed is, ook een week voor uh, de plek uh, voor een live optreden van iemand uit het noorden van Ierland. Ik geloof zelfs dat hij echt uit Noord-Ierland komt. Rob Murphy, maar die gaan we straks ook uh, natuurlijk laten horen. En uh, ik heb natuurlijk op mijn eigen pagina al min of meer door laten schemeren dat, uh, dat ik een beetje in die emo-bui zit. Maar dit liedje, dat is zo'n mooi liedje. Want dat heeft er alles mee te maken dat je natuurlijk in het leven uh, te maken staat. Of uh, te maken hebt met uh, situaties. Dat je gewoon bepaalde dingen moet loslaten. Nou, daar gaat dit hele mooie nummer over. Hier is Jeruzalem met Lay It Down. And I door de mannen van Alaska... ...samen met, ja zeker, hij deed ook mee... ...Arnold Muren van The Cats... ...want uh, dat nummer was namelijk de cover... ...en dat hebben ze speciaal gedaan... ...voor dat optreden wat ze afgelopen jaar... ...in december 2015... ...in de grote zaal van Paradiso hebben gedaan... ...dus uh, dat was dan ook een beetje de hommage... ...ook aan Arnold Muren... Uh, bovendien uh, ja, worden de spullen van zowel Alaska als van Dandelion daar opgenomen in de studio van, uh, van Arnold Muir. Dus het is uh, gewoon een 1-2, maar het neemt niet weg dat de uitvoering van Alaska echt recht doet aan het origineel. Die je dus bij diezelfde Bart van der Meer, die eerder genoemde Bart van der Meer uh, tussen 2 en 4, op donderdagmiddag ook kan uh, beluisteren. Dus, uh, maar dan uh, is het de originele uitvoering natuurlijk, hè, want... De covers, ja, die draait hij wel, maar dan zal het uh, wel allemaal te maken hebben met een periode uit het tijdsvak tussen de 60er en, nou laten we zeggen, de zeventiger jaren, want dat uh, is zo'n beetje het, uh, het gedeelte wat hij, uh, wat hij voor zijn rekening neemt. Nou, um, 11 oktober, dat is inmiddels alweer twee weken terug, uh, is de, het tweede album van Kid Harlequin uh, gepresenteerd. Dat, Gebeurde in V11 in Rotterdam, als ik het uh, wel heb. Daar heeft hij het uh, gehouden, maar er staat daar zo'n verschrikkelijk mooi nummer op. En uh, dat, uh, dat nummer dat, uh, dat heb ik van de week af zitten luisteren. Het is de enige vrouwelijke inbreng van het album Itch. Maar zo wonderschoon schoon dat ik hem ook jou niet wil laten onthouden. Dat nummer dat hij het houdt. En degene die het uitvoert op, uh, dat, uh, op dat nummer, dat is Marcella. Of Marcella Bovio. Het was hem dus. De wonderschone uitvoering van uh, Hound. Uh, maar dan. Uh, ja, nou. De wonder... uh, het is een origineel nummer. En het is uh, terug te vinden op het album Itch van uh, Kid Harlequin. Ja, ik, het is echt volgens mij. Ik vind hem eigenlijk persoonlijk zelfs het meest ijzersterke nummer wat ik er eigenlijk op uh, terug uh, hoor. Maar goed. Ik moet opletten dat ik uh, niet uh, andere mensen daarmee voor hun hoofd uh, ga stoten. Want dan uh, krijg ik echt. Uh, Heel veel problemen. Nou goed, ik zei al uh, in de aankondiging van, uh, van dit uh, programma... hadden wij, uh, gaan wij uh, een, uh, een Noord-Ier uitnodigen. Het is niet de eerste buitenlander. Steven Simmons uit Amerika was uh, een van de voorgangers. Maar niet uh, alleen hij, uh, ook de young folk van het uh, King Forward label... Die zijn ook al geweest. Dus, uh, en we hebben uh, geloof ik van de zomer nog... een, een, een de, de Culture in Memorial... hebben we hier ook gehad. Dus het is uh, maar hoe je het uh, maar bekijkt. En deze man... die gaan wij volgende week aantreffen... hier bij... Alternative FM. En ik uh, ga toch maar het openingsnummer... van dat album wat hij... volgens mij in 2014... 2015 bijna zou ik zeggen... Uh, heeft uitgebracht. Sleep Tonight. Ik heb het over niemand minder dan... De man Rob Murphy. En het openingsnummer van dat album Sleep Tonight. Dat is The Dark Side. I will fight you too. Will guard my heart and steady my head Cause there is hope for all mankind If we let go of the darker side There's nothing here to hold us by on.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 Singing doop doop doop doop doop. Doo. The sheriff arrived and he said, People, don't you worry. I'll fix this one, we better save that Sorry, a guy is happy could be dangerous. But then the boys had heard his tune again. And people somehow started smiling when they realized how blunt they'd always been. We're doing fine, so fine. Cause in this state of mind We don't care whatever hurts Cause every tear shit is a waste of time Singing doo doo how We're fine, so fine Cause in this state of mind We don't care we the world With our hands in our pockets Singing doo-doo-doo-doo-doo With the weight of the shoulders And the smile on the mouth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 every tear shit is a waste of time singing doop doo oh if i'm so fine Cause in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 Ja, al dus hier gespeeld bij ons in de uh, eigen studio. Arianne met het nummer Town Cold Piri. Dat nummer is ook uh, terug te vinden op uh, de EP, die ze nog uh, heeft uit, uh, ja, uitgebracht. En die heeft ze ook nog gepresenteerd in De Bitter Zoet. Ja, dat uh, is een heel mooie uh, gelegenheid. Is voor ons Zandvoorters heel goed te bereiken. Want je hoeft uh, alleen maar te rijden tot aan Amsterdam Centraal en dan hoef je de trap af uh, te kukkelen. In drie keer vallen en uh, dan sta je eigenlijk uh, bij de bitterzoet voor de deur. Het is uh, een onderdeeltje van Paradiso. Dat heb ik me ook laten vertellen. Het, uh, het is uh, volgens mij een beetje de, de, het noordelijke gedeelte van het centrum. Zo moet je het uh, beschouwen. En uh, daar uh, kunnen ze nog het een en ander kwijt. Dat was uh, de reden waar... Uh om Ariane besloot om daar haar uh, EP-presentatie te doen. Voor lief Clover, dat is dat, uh, dat de EP die ze gemaakt heeft. Daarvoor hoorde je de Darker Side van Rob Murphy... volgende week uh, hier te bewonderen bij ons in de studio. En dat uh, heeft ook weer te danken aan... ja, toch wel uh, een netwerkje wat je dan in de loop der jaren hebt opgebouwd. Uh, dus dat, uh, dat is uh, Rob Murphy, die komt volgende week. Um, ja, wie we nog uh, graag zouden willen hebben aan het lijstje... Is toch iemand die toch zijn sporen al een beetje aan het verdienen is. In het die wereldje van Amerika hij heeft er zelfs nog een prijs aan overgehouden. States Republic. En dat nummer wat hij nu heeft gemaakt heet Spark. Shirt, you're smiling and walk right in Capture the spark, make it grow, give it soul Till your heart lights up in flames Everything's good and everything goes As long as it sparks joy Everything's good and everything goes As long as it sparks joy. Every time you go out to ignite your face Everything's good and everything goes As long as it sparks joy En Mirko Harmans die begint een beetje uh, trekken te vertonen... van een een of andere Gallische god uit uh, Asterix en Obelix. Maar goed, uh, daar kom ik zo op. Dit was All Comes Down met Perceptions. Daarvoor hoorde je States Republic en Spark. Waarom zeg ik dat? Nou, uh, hij is de aanstichter geweest... Uh, van het feit dat ik uh, op uh, Convoy ben gestuurd. Uh, anders was uh, die band uh, allang uh, weer aan mijn aandacht ontsnapt. Maar ja, je hebt er zo eentje tussen zitten. Zo'n... Zo Zo'n figuur die uh, Mirko Haarmans heet. En die zegt, ja, he, moet je wel even luisteren. Nou, prima, jongen. Dus de aanstichter van het geheel, uh, die uh, gaan we eerst draaien. Want ja, hij is tenslotte degene, die, uh, degene geweest waarom ik uh, zo dadelijk het nummer van Convoy ga draaien. Het openingsnummer van hun EP, Becky. Maar die eerst dus de man die de verantwoordelijk is. Die dus nu, ja, buitenproportieachtige uh, uh, ja, uh, momenten gaat tonen als god... God in Gallië, zou je bijna kunnen zeggen: De Blues van Lies, Lotte, Minko, en De Wijze Mannen. Ik stond bij je cel met mijn allerlaatste kwartje, mijn moeder te bellen en ik weet dat verwacht ze.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 Jou ben ik op zoek over jou genaal die liedjes in mijn liedjesboek. Ze zei: geloof je, geloof je? Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat ik me hier de plekken bekeer. Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat ik me hier ter plekke bekeer.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 De bed van de Heer, en denk ik dat we hier de plek O oh ja. Zij geeft me les, jij bent mijn lot, en jij bent mijn toekomst, jij bent mijn God. Ze keek me lang aan, ze stuurde haar hoofd. En ondanks al je praatje. heb je mij lief, verdroog.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 Dat we hem uh, moeten draaien, dat blijkt wel vrienden. Want de wereld is nog steeds in verwarring met uh, blonde, geblondeerde heren. Is het niet wat de minister van Buitenlandse Zaken in Engeland... dan hebben we er hier nog wel een exemplaar in uh, lopen. En in Amerika schijnt er ook nog eentje in een gooi te willen doen... naar het Hoogste Amt. Dus ik uh, moet dan ook uh, gaan constateren... dat we ook dit briljante liedje van Jan van Piekeren er even tussendoorheen uh, doen. De Gouden Vogel... En de blues van Lieslotte. Want ja, uh, dat was uh, van Mirko natuurlijk de andere halfgod die Asterix en Obelix zijn vergeten in het uh, stripverhaal. Dus wat dat er gaat. Nou, nou heb ik hem toch wel erg op mijn voetstuk gezet, die Mirko als dus Ik moet gaan opletten in ieder geval. Um, over uh, Convoy gesproken, want dat was uh, de tip die Mirko mij van de hand deed. Hij zegt, je moet dat EP'tje eens uh, gaan draaien. Je moet daar aandacht aan besteden. Ik ga het gewoon blind doen. Want ik heb de tijd er niet voor gehad om het uh, allemaal af uh, te werken. Dus uh, we draaien het openingsnummer van, dat, uh, van deze EP van Convoyers. Becky. Gisteren is het derde album, eigenlijk de derde EP... van het Drieluik albumrelease van Elena May gepresenteerd... in de Amstelkerk in Amsterdam, op het Amstelveld. Daar heeft zij gisteren daar de aftrap gegeven. Dit kwam van die tweede EP af en dat was natuurlijk... A Prons en Barbed Wire. Dat uh, is van als het uh, goed is. Dan moet ik weer even zoeken. Want uh, dat heb ik dan weer niet. 1, 2, 3 bij de hand. Stairs raised Children. Daar uh, is hij op uh, terug te vinden. Daarvoor hoorde je Becky van Convoy. Fantastisch nummer. Uh, niks uh, mis mee. En uh, niks verder over gezegd. Dus wat dat er gaat. Helemaal goed. Markers en ik zijn enorme aanhangers van de Rob Akta Award. De eerste voorronde komt eraan. Want als het goed is gaan wij volgende week vrijdag... daar de eerste aflevering weer van het nieuwe seizoen meemaken. Ja, Dan gaan er weer nieuwe bands zich laten horen. Of tenminste bands die al een tijdje bezig zijn. En dat hebben we geweten. Want ja, we zijn al een beetje... Uh, wakker geschud. Uh, in die eerste voorronde van de Rob Akda wordt. is ook heel erg leuk. Uh, zitten al een aantal bekenden. moet ik er ook uh, bij zeggen. Want ja. Um, we hebben bijvoorbeeld. Reino hebben we hier gehad. en die zal in die eerste voorronde te zien zijn. Maar er is ook nog een andere band. die je gaat uh, horen. en die ga je nu beluisteren. tot aan het nieuws van 9 uur. en dat is. Ik krijg het zo wat te huis, mijn niet uit. Amikla met Unfold. en dat ga je dus nu horen.